9 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De Tweede Kamerleden Henk Krol en Femke Merel van Koten gaan politiek samenwerken met Eerste Kamerleden Henk Otten en Jeroen de Vries. Ze hebben afgesproken samen verder te gaan als de Partij voor de Toekomst, de nieuwe partij van Krol. Het is de bedoeling dat Krol bij de verkiezingen ook de lijnstrekker wordt. Volgens Otten willen de vier voorkomen dat er allerlei splinterpartijtjes ontstaan. Otte verliet na een ruzie Forum voor Democratie. Krol vertrok bij 50 plus en begon een nieuwe partij met Van Koten, die eerder afscheid had genomen van de Partij voor de Dieren. Een groep van meer dan 300 journalisten, presentatoren en mediamakers gaat een meldpunt oprichten voor racisme en discriminatie in de media. In het manifest schrijven ze dat racisme ook in de Nederlandse journalistiek aanwezig is. Dat willen ze registreren en actie ondernemen tegen de betrokken media. De journalisten willen ook een onderzoek naar racisme en discriminatie op de werkvloer van mediabedrijven. En ze pleiten voor meer eindredacteuren, presentatoren en hoofdredacteuren van kleur. In een Chinese regio ten zuiden van Peking heeft de overheid een strikte lockdown ingesteld. Na een kleine toename van het aantal coronagevallen in de regio Anshin mogen de 400.000 inwoners alleen naar buiten als ze een essentieel beroep hebben. Verder mag er per huishouden één keer per dag iemand de deur uit om boodschappen te doen. In Anchin zijn volgens China media, Chinese media 18 mensen besmet... sinds het begin van de nieuwe besmettingsgolf in Peking, twee weken geleden. Gewapende mannen hebben in de Pakistanse stad Karachi het beursgebouw aangevallen... Volgens lokale media zijn er zeker twee burgers omgekomen en zijn er enkele gewonden. Op sociale media zijn beelden te zien van mensen die bloedend op straat liggen. Vier aanvallers zijn gedood, zegt de Pakistanse politie tegen persbureau Reuters. Het is nog niet bekend of er meer aanvallers zijn. Ook is niet duidelijk of het ze is gelukt om het zwaar beveiligde beursgebouw binnen te komen. Het weer, zon en wolkenvelden, vooral in het westen kans op een bui. Vanavond in het noorden wat regen, het wordt 19 tot 23 graden bij veel wind. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N245 van Schagen naar Alkmaar staat file tussen Sint Pancras en Herugewaard, 2 kilometer, met een half uur vertraging. De oorzaak is een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM ZFM Met nu Opstand Kom maar uit I've been flickin' over stations I've been clickin' through the sites Read every newspaper But I'm still not right in <laughs> the De zomer van ZFM. ZFM antwoord 106.9 FM. Ze legt haar koude handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van.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 Nacht zuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, al niet de morgen, Nacht zuster, het Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de Nacht, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, hal ik morgen. Nachtzuster, doe iets aan de Ik brand van binnen, Nacht zuster. Doe iets aan de pijn. Nacht Wat oh, ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, haal ik de morgen. Nacht zuster, Doe iets aan de pijn. Oh, Nacht zuster, oh, Nacht zuster, hey, Nacht zuster, Iets oh, aan de pijn, de pijn, de pijn, pijn, pijn. Nacht sister. Nachtzister. Oh, oh, oh. Nachtzister. Oh, oh, oh, de pijn, de pijn, de pijn, de pijn. <Gardens>